Zes uur, Lot Thomas met het NOS-journaal. Griekenland kan beter uit de euro stappen. Dat is niet alleen voor het land zelf beter, maar ook voor de andere eurolanden. Dat concludeert een onafhankelijke commissie die in opdracht van de ChristenUnie onderzoek deed. Volgens de onderzoekers is de Griekse economie beter af met een eigen munt die ten opzichte van de euro kan devalueren. Ze pleiten ervoor om een groot deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Griekenland kan wel lid van de Europese Unie blijven. Volgens partijleider Slop van de ChristenUnie is het tijd dat het kabinet het eerlijke verhaal vertelt. Wat we nu doen is aanmodderen. Slob sluit niet uit dat ook andere Zuid-Europese landen de euro moeten verlaten. Het RIVM vindt dat er een onderzoek moet komen naar giftige stoffen in tatoeageinkt. Volgens het RIVM is er nooit onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van tatoeages. Uit Duits onderzoek blijkt dat in bijna alle zwarte tatoeageinkt kankerverwekkende stoffen zitten. Bij letselschadespecialiste Drost heeft zich nog iemand gemeld die zegt onnodig te zijn geopereerd na een doorverwijzing door neuroloog Janssen Steur. Het gaat om een vrouw die ten tijde van de operatie 21 was. Eerder kwam al aan het licht dat 13 patiënten na een foute diagnose van Janssen Steur mogelijk ten onrechte een hersenoperatie ondergingen. Drost vertegenwoordigt de slachtoffers van een neuroloog die in het medisch spectrum Twente jarenlang grote fouten maakten. Een jongen van twaalf is gisteravond tijdens een voetbaltraining overleden. Hij was aan het trainen bij zijn club Apeldoornse Boys toen hij plotseling onwel werd. Reanimatiepogingen konden hem niet meer redden. De televisieactie Sta op tegen kanker heeft bijna 40.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF Kankerbestrijding. In het programma dat gisteravond werd uitgezonden op Nederland 1 waren optredens te zien. En bekende Nederlanders vertelden hun ervaringen met kanker bij iemand in hun naaste omgeving. Het weer overwegend bewolkt, af en toe ook zon. Aan zee komen enkele buien voor. Landinwaarts is het meest droog en het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze donderdag 29 november, de dag van de commissie Leveson... over het Britse afluisterschandaal... en van de aanvraag door de Palestijnen van het VN-lidmaatschap. Een kans is groot dat die aanvraag van de Palestijnen gehonoreerd wordt... tot grote ergernis van Israël en de Verenigde Staten. En wat doet Nederland eigenlijk? We praten u bij vanochtend. Dat doen we ook over de commissie Leveson. Afluisterpraktijken van de Britse schandaalkrant News of the World... heeft de Britten wel duidelijk gemaakt, dit nooit weer. Maar ja, hoe voorkom je dit met behoud van persvrijheid vooral... Misschien heeft rechter Brian Leveson vandaag het antwoord. Blijft luisteren. Verder houden we u uh, over het tentenkamp op de hoogte van asielzoekers in Amsterdam. Houden we u in de gaten. Morgen wordt het op last van de rechter ontruimd. Een groot deel van de bewoners vertrekt nu al maar waarheen. Onze verslaggevers staan paraat. En Mark Robin Visser die stort zich vanochtend met lijf en leden in het elektronisch patiëntendossier. Als dat maar goed gaat. Ook nog het niet doorgaan van de autorij? Gevaarlijke tatoeages en de nieuwste film van Clint Eastwood, waarin hij zelf ook optreedt. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. Dan kunt u ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. De situatie rond Griekenland is zo ingewikkeld, vindt de Tweede Kamer... dat het debat erover moet worden uitgesteld. Dat stond vandaag op de agenda. Maar veel partijen hebben meer tijd nodig voor de voorbereiding. Dat geldt niet voor de ChristenUnie. hun standpunt is helder.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 Premier Rutte is volgens Slot dan ook niet helemaal eerlijk over de Griekse kansen. Als nu wordt verteld dat uh, de deal die de ministers van Financiën hebben gemaakt met Griekenland, Griekenland echt helpt, dan is dat uh, absoluut niet waar. Want uh, er worden nu eisen gesteld aan Griekenland die ervoor zorgen dat hun schulden verder oplopen. Er wordt nu gezegd dat ze in 2020 en 2022 naar een schuldenniveau gaan die beduidend minder is dan nu. Maar dat is absoluut niet realistisch dat ze dat ooit zullen gaan halen. Het wordt tijd voor het echte verhaal dus, zegt Slob. En dat is volgens de ChristenUnie dat, het dat Griekenland op een sociale manier uit de euro moet worden begeleid. Een spannende dag vandaag voor de Palestijnen bij de VN. President Abbas dient daar opnieuw een verzoek in voor een waarnemersstatus. Hij wil meer erkenning voor de Palestijnse staat. Verenigde Staten hebben al laten weten die aanvraag niet te steunen. Volgens Washington ligt de oplossing voor de problemen in de regio niet bij de VN, maar aan de onderhandelingstafel met Israël. We have made very clear to the Palestinian leadership, you know I met with President Abbas just uh, last week, uh, that we oppose Palestinian efforts to upgrade uh their status at the UN outside of the framework uh of negotiations uh to achieve a two-state solution. Ook Groot-Brittannië wil dat Palestina eerst weer gaat onderhandelen met Israël, zegt minister van buitenlandse zaken Hague. While there is no question of the United Kingdom voting against the resolution, in order to vote for it we would need certain assurances or amendments. The first is that the Palestinian Authority should indicate a clear commitment to return immediately to negotiations without preconditions. Hij zegt dus wel dat zijn land nooit tegen zal stemmen, zolang Palestina niet onderhandelt. Onthoudt Groot-Brittannië zich van stemming. Frankrijk en een aantal andere landen, Europese landen stemmen waarschijnlijk voor. Nederland heeft al laten weten tegen een waarnemersstatus te stemmen. Het is de dag des oordeels voor de Britse media. Ik zei het al, vandaag komt namelijk het rapport uit over de afluisterpraktijken van Britse kranten. Veel journalisten zijn wat zenuwachtig. Dat is misschien wel terecht, zegt deze hoogleraar journalistiek. Well, a lot of British newspapers are going to be feeling extremely nervous because some of the popular papers I think are going to get het is dus misschien wel het meest kritische rapport in zijn soort ooit, zegt hij. Acteur Hugh Grant, die zelf werd afgeluisterd, kijkt uit naar het rapport. Maar hij is ook bang dat premier Cameron de zaak alsnog onder de tafel wil vegen. Ik denk dat dat zijn tactiek is. Hij zal het langzaam door te weg gooien. We hebben gewoon een beetje meer consultatie, nog een commissie. En dan is het de verkiezing en het is het allemaal Dus Het is dus belangrijk dat als er iets gebeuren, het nu gebeurt, op een cross-party basis. En dat is wat een staatsman zou doen. Van uitstel komt afstel, zegt Grant. Dus de premier moet nu actie ondernemen. Dat is wat een echte staatsman zou doen dan naar Egypte waar de protesten aanhouden. Ook gisteravond en vannacht kwamen demonstranten massaal bij elkaar op het Tahrirplein. De sfeer is wisselend, zegt deze verslaggever van CNN. Deze crowd is energized, they're fired up, they're excited. Sometimes you see scenes of celebration like this. Soms is de And sometimes En soms is de Het verschilt. Mensen zijn soms opgewonden, heel blij of juist rustig. Maar af en toe is de sfeer ook erg intens. De demonstranten zijn in ieder geval nog niet van plan om te vertrekken. Ik ben hier omdat het land van iedereen is. En niet alleen van de president, zegt een van hen. I'm here because this is our country, All of us. Het is niet uh, just voor onze president. Hij wants the Muslim brotherhood to be in control. I am a very simple Egyptian man. I have vijf kids. I am, I'm worried about the future. Nou, bezorgen over de toekomst zegt deze vader van vijf kinderen. Morsi zelf heeft nog altijd geen commentaar gegeven. Er zijn berichten dat hij dat vandaag zal doen. Zijn tatoeages slecht voor je gezondheid. Het RIVM wil dat dat wordt onderzocht. In Duitsland is namelijk ontdekt dat inkt die wordt gebruikt... vaak kankerverwekkende stoffen bevat. En ook in Nederland blijkt er regelmatig gif in te zitten. Maar volgens deze tatoeëerder komt dat alleen voor in het illegale circuit. Wij werken met kleurstoffen die voldoen aan de waardewet. Wij halen alleen kleuren bij importeurs die de kleuren gekeurd zijn. En we halen niet van het internet af. En tegenwoordig uh, ja, uh, de mooiste kleuren kun je bestellen... fluoriseren, wat dan ook. Maar ja, die passeren niet de VWA. Kijk, en dan kunnen er stoffen in zitten wat niet mogen. Hoe schadelijk die stoffen zijn, is nu nog niet duidelijk. En dat wil het RIVM dus onderzoeken. Een record aantal nieuwe donateurs voor KWF-kankerbestrijding. Dankzij de televisieactie Sta op tegen kanker van gisteravond. Presentatoren van de actie, Frits Sissing en Kim Lian van der Mei, maakten dat bekend bij Paul Witteman. Iedereen is euforisch hier, want we hebben een record te pakken. Dat mag wel gezegd worden. Ja, laat maar komen. Ja, hier komt hij aan. Nou, wij weten het al. Zeg jij het maar, Frits. Het is 39.296. In het programma waren allerlei optredens te zien... en veel bekende Nederlanders vertelden over hun ervaringen met de ziekte. Wat de actie precies aan geld heeft opgeleverd... wordt over een week of twee bekendgemaakt. Opluchting dan in Argentinië... bij de nabestaanden van slachtoffers van de militaire dictatuur in het land. Het mega proces over mensenrechten schendingen in die tijd is namelijk begonnen. Nabestaanden hebben daar zo lang op gewacht dat ze bijna niet geloven dat ze het nog meemaken, zei een van hen. We geloven dat we deze dagen kunnen Een historische dag noemden ze het. Komende dagen worden de aanklachten voorgelezen. In totaal staan bijna 70 mensen terecht. Onder wie oud Tanzania-piloot Julio Potsch. Ideeën genoeg. Maar dat blijft allemaal zo abstract. Dat hoorde GroenLinks-fractievoorzitter van Ooyek de afgelopen tijd vaak van leden van zijn partij. Het is een belangrijke oorzaak van de verkiezingsnederlaag, zegt hij. Dus wij zijn er niet in geslaagd om dat hele mooie op papier, hele mooie programma te vertalen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 Ook als er belangrijke besluiten moeten worden genomen. Zoals een paar jaar geleden toen de partij instemde met de Kunduz-missie. Er zijn al niet zoveel mensen lid van een politieke partij in Nederland. Twee procent van de bevolkingslid van een politieke partij. Dus we moeten zuinig zijn op die mensen. En als we zulke belangrijke besluiten nemen... besluiten waarvan we, we weten dat ze omstreden zijn binnen GroenLinks... dan moeten we onze leden daar vanaf het begin beter bij betrekken. Verder pleit Van Oijek voor betere omgangsvormen binnen de partij. Natuurlijk naar aanleiding van de chaotische verlopen lijsttrekkersverkiezing. Bijna 600 Zuid-Afrikaanse neushoorns zijn dit jaar door stropers aan hun eind gekomen. En dat zijn er veel meer dan in voorgaande jaren. Moet snel iets gebeuren, want anders sterven de dieren uit, zegt deze baas van een wildpark waar de dieren leven. This is a total If something drastically isn't done, these animals will definitely be extinct. De hoorns van de dieren zijn gewild. Vooral in Azië levert het veel geld op. Veel mensen denken daar dat de horens geneeskrachtig en potentieverhogende stoffen bevatten. Tot slot, de beurzen. Beleggers op Wall Street zijn hoopvol dat politici het eens worden over de aanpak van het begrotingstekort. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden vertrouwt erop dat er een compromis komt. Dat zei hij tenminste. En bij dat nieuws veerden de beurzen op. Dow Jones en de Nasdaq eindigden allebei 0,8 hoger. Japan wordt alweer gehandeld. Nikkei staat daar meer dan een half procent in de plus. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen. Ja, ik zei het al. Het is twaalf minuten over zes. Mark Robin Visser die stort zich vandaag met lijf en leden in het elektronisch patiëntendossier. Als dat maar goed gaat, Mark ja, Robin. Ja, ik... Ik ben al een beetje aan de rijmelarij. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar oh, ik zit de hele ochtend er al mee in mijn nou, hoofd. kom ja. maar op dan, kom maar op. Ja, Wordt het ja of nee tegen het elektronisch patiëntendossier? <laughs> zo, zo. Of het, het zit niet mee met het EPD... Dat vond ik ook wel leuk, eigenlijk. Ja, dan word je gewoon s'nachts wakker en dan zit je ineens rechtop... en dan heb je zo'n zin. Ik van... Maar goed, ja. En dat schrijf ik dan ook op, oh, he. heel goed, ja. Ik schrijf heel veel op. Oh, er schiet me ineens iets binnen. Maar mag ik dat even vertellen wat ik van de week heb meegemaakt... en wat ik jou nog niet verteld heb? Ik was, uh, ik was in Brussel en ik loop altijd met allerlei papieren rond. Mm -hmm. En ik was um, afgelopen dinsdagochtend in Brussel en bij de melkboeren. En toen kwam er een hele grote, dikke boer naar me toe die zei... Ben jij het nog aan het leren of zo? <lacht> ik zeg, wat bedoelt u nou? Nou, dat je al die vragen allemaal op papier hebt staan. Moet je het nog leren of zo? Zei die moest dat? Moest ik zo vreselijk omlaag. Ja. Ja, hij moest het weten. Maar goed. Ja, hij moest het weten. Ik ga al een paar jaartjes mee met het elektronisch patiëntendossier. Hé, hey, die ruimt ook alweer. Ja, er is natuurlijk veel om te doen, hè, met het dossier. En, maar hoe dan ook, gaat het volgend jaar gebeuren? Vroeg of laat, als we bij de dokter terechtkomen, dan zal ons de vraag gesteld worden, doet u mee met het patiëntendossier? En dan moeten we dus ja of nee <lacht> zeggen. En uh, ja, dus het is echt ja, het is belangrijk om erover na te denken. Vandaag wordt de Tweede Kamer, een delegatie van de Tweede Kamer... die wordt gebriefd over... Uh, dat gebriefd, dat betekent gewoon dat ze uh, op de hoogte gesteld worden... van hoe het ermee staat, want uh, het, het, het is eigenlijk een soort uh, privéactie uh, geworden. De Tweede Kamer heeft er niet zoveel mee, mee te maken... maar de artsenorganisaties en patiëntenorganisaties... gaan dit nu gewoon uitrollen, zoals het in mooi jargon heet. Ik bevind mij thans, lieve luisteraars, op het Spoedplein, zoals het heet, in Nijmegen. Hier uh, kom je terecht uh, ja, als je snel naar de dokter moet... En we gaan hier straks praten op het spoedplein... met uh, vooral mensen die er heel erg voor zijn. Want deze regio, Nijmegen, is een van de twee regio's... waar het EPD, het elektronisch patiëntendossier, al gewoon bestaat. Er hmm. wordt al meegewerkt. En uh, ja, dat schijnt goed te bevallen. Wat denk jij, Lara? Nou, ik, Doe ik, jij mee met het EPD? Nee, voorlopig niet. Nee, nee oh. want ik, ik las ergens dat het uh, ook wel het meekijkdossier wordt genoemd. Dat het nog helemaal niet duidelijk is wie er allemaal... Dat ah. het goed geregeld is wie er allemaal mee mogen kijken. Dat ja. maakt me toch een beetje zorgen daarover. Nou, weet je wie ook mee mag kijken? Dat zijn wij namelijk zelf. Aha. Dus het, het idee is, dat, vond ik, dat vind ik dan wel weer sympathiek... van dit idee van het patiëntendossier... dat uh, uh, je, via je burgerservice-nummer kan je zelf uh, in dat dossier... en dan kan je ook zien mm. wie er allemaal in hebben zitten neuzen. Oh, dat is fijn. Ja. Dus als je dan een avondje niks te doen hebt, dan zeg je, denk je van... Uh, allee, ik open mijn patiëntendossier. En dan, uh, dan dat is net als een fotoalbum, dat je denkt... Oh ja, toen had ik dat. God, ja. Dat is ook alweer ja. lang geleden. Ja. Weet je nog? <laughs> dus ik bedoel, ja... Jij ik gaat zie gewoon daar, mee, me ik hoor. hoor het alweer, met dat patiëntendossier. Ik, ik ga het experiment gewoon aan. Ja. Nou, Zou ik denken. Ik ben benieuwd wat jij uitvindt vandaag maar, erover. Ben je ook een beetje kritisch dan, uh, voor mij dan? Wij gaan, wij gaan gewoon op zoek naar uh, uh, de ja of de nee voor het patiëntendossier... en ik probeer er zo open mogelijk in te gaan. Oh, Vind dat goed? is prettig, ja. Ik ja. ja. ben benieuwd. Maak op Oké, tot Zucces. straks. Ja, nou hoorde u van Mike Oldfield. Het is tien minuten voor half zeven. We naar China. John de Mol is met zijn programma als... Uh, Ik hou van Holland en The Voice niet de enige Nederlander... die de Chinese televisie wil veroveren. Ook het Nederlandse Filmfonds klopt aan bij de Chinezen. Documentairemaker Pieter Fleury is een van de eerste makers... die actief was in China. Met onder meer zijn gevierde documentaire... De Klokken van de Keizer. Correspondent KNS Huis trof hem in Peking. Midden in Peking, in het ijskoude Peking, staat de documentairemaker Pieter Fleury. Wat brengt u hier? Ik werk uh, tegenwoordig voor het Nederlands Filmfonds. Ik ben daar hoofddocumentaire. En samen met mijn collega voor speelfilm zijn wij hier gekomen... om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor co-productie tussen Nederland en China op het gebied van films. Dus documentaires en speelfilms. En is dat omdat in Nederland het geld op is? Dat is een hele belangrijke reden, ja. We staan hier in uh, Sanlitun. hier in dit complex zit een van de grootste, meest internationale bioscopen in, in Peking. Verwachten u dat hier binnenkort dan juist een Nederlandse film dan wel documentaire gaat draaien? Of hoe, hoe ziet u het? Ja, nou, het zou wel een beetje euphemistisch zijn om te denken dat wij hier meteen kunnen draaien. Ik denk als je er niet aan begint, dan kom je er nooit. Dus daarom zijn wij ook hier, om te kijken wat zijn de kansen om daar wel bij te gaan horen. En er is nog een ander getal wat erg indrukwekkend is. Er worden per dag in China 8,3 schermen bijgebouwd, bioscoopschermen, en die moeten gevuld worden. En dan denk ik, nou, dan is er nog wel een kans voor een Nederlandse film. Nou, staat de Nederlandse film en documentaire ook bekend om zijn directheid. Rauw, een tikkeltje pikant zo nu en dan. Hebben Chinezen daar interesse in, volgens u? Nou, uiteindelijk willen ze denk ik wel veel meer dan er nu mag. Ze zijn eigenlijk heel erg op zoek naar het maken van films... die de realiteit laten zien, maar op een manier die het regime hier niet stoort... Dus ze willen wel heel graag kritische documentaires maken en zoeken daar een wijze voor die constructief is. Um, bij wat van partijen heeft u de afgelopen dagen aan tafel gezeten? Uh, we hebben onder andere bij uh, CCTV6, dus het uh, filmkanaal van de Chinese televisie, uh, gezeten. We hebben ook bij de overheid gezeten, bij de SARF, de State Administration Radio, Film and Television. Die bepalen de censuurnormen. En we hebben bij een aantal marktpartijen gezeten, grote distributeurs, onder andere de eigenaren van deze bioscoop... ...die dus dagelijks bioscopen bijbouwen en die ook op de internationale markten films proberen aan te schaffen voor de Chinese markt. Dus iedereen zegt ook tegen ons, geld is hier niet het probleem, het gaat om de regels, daar moeten we omheen zien te komen. En hoeveel regels wilt u omzeilen voordat u uzelf als maker bijvoorbeeld zou censureren om hier toch aan die zak met geld te komen? Uh, ja, censureren. Dat, ik denk dat we dat nooit moeten willen. Daar moeten we niet naartoe gaan. Uh, als je iets wil met China, dan moet je kijken in hoeverre je mee kunt doen... met datgene wat hier gewenst is. En ik denk dat we dan geleidelijk uh, toekomen aan een filmproductie... waar de Chinezen ook behoefte aan hebben. Wat ik uh, verwacht, namelijk dat ze dus inderdaad ook kritische films willen hebben. Spannende films. En dat de normen uh, zoals wij die nu hebben, geleidelijk aan hier ook... Gewoon gaan worden. Ja, en dan uh, is die markt dus zodanig open dat wij hier flink aan de gang kunnen. Geloof erin. Documentairemaker Pieter Fleury in Peking. Correspondent Karen Huis sprak met hem. Dan terug naar eigen land. Honderdduizenden Nederlanders hebben er eentje. Sommigen zitten er helemaal onder. Tatoeages. Het is steeds meer gemeengoed. Wat op lange termijn de gevolgen voor de gezondheid zijn... dat is eigenlijk nooit goed onderzocht. Uit Duits onderzoek blijkt nu dat sommige tatoeage-inkt... kankerverwekkende stoffen bevat. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... vindt geregeld verboden stoffen in de inkt. Bovenop kan het wel misgemaakt bloeden. Vroeger was het, Vroeger het iets we, voor zeelieden het kan het en voor motorbendes. Om even aan kan. te geven hoe gewoon het is geworden... dit is een tattoo in het plaatsje... Lotte Geest in de noord Iedereen heeft een tatoeage... Nou, niet iedereen. Wel veel. Het is populair aan het worden. Het wordt steeds populairder. Oké, okay, mag je even gaan staan? U heeft al heel wat. Nou, het valt mee. Dat is een hele oude. Wat stond daar? Er stond uh, vroeger de naam van de vrouw. De vrouw is er nog wel? Die is er nog steeds. Ja. De naam is alleen wat vervaagd. De naam is uh, helemaal weg. hè? En waar komt u nu voor? Ik kom nu voor een, uh, een stukje tatoeage erbij. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat de gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn, later? Nee, helemaal niet. Je hebt er gewoon vertrouwen in dat het is? Ja, ik denk dat we bijvoorbeeld in Nederland... alles wordt niet zo streng gecontroleerd. Dus uh, dan denk ik toch niet dat er gevaar naar zit. Krijgt u wel eens vragen van klanten over uh, gezondheidsrisico's? Uh, hele, enkele. hele enkele. Het zijn er heel weinig. Kijk, en de, en de kleurstoffen? Ik heb nooit iemand afgehoord. In, uh, en toch kunnen sommige van die kleurstoffen een gevaar opleveren. De Voedsel- en Warenautoriteit controleert de kleurstoffen... bij de importeurs die aan de officiële tattoo-shops leveren... En daar wordt geregeld verkeerde inkt aangetroffen. Benno Brugink van de VWA. Dan komen wij stoffen tegen die in, de, in het lichaam tot, kunnen leiden tot kanker. Hoe vaak gebeurt dat? Dat gebeurt enige keer per jaar. Dat doen wij met name op kleuren als geel, oranje, rood. En op de zwarte kleur. Ja. En waarom die kleuren? Dat zijn de kleuren waar die het meest uh, die verontreiniging laten zien. Misschien is er nog nooit iemand ziek van geworden. Dat is best mogelijk, maar ik, ik neem het risico in elk geval niet. En wij van de NVWA, wij onderzoeken dat om die risico's zo klein mogelijk te houden. En de Duitse dermatoloog Boemler ontdekte in 17 van de 19 monsters... zwarte inkt die hij onderzocht, zogenaamde Pax, kankerverwekkende stoffen... die ook in uitlaatgassen voorkomen. Uh, wij controleren op meldingen die wij krijgen vanuit het buitenland. Bijvoorbeeld Italië, bijvoorbeeld Duitsland, daar krijgen wij meldingen. En dan onderzoeken wij of dat dan hier ook voorkomt en vervolgens grijpen wij in. Uh, helemaal 100% zeker dat er geen inkt met paks op de markt zijn, daar uh, ben ik niet mee. Je drukt eigenlijk de kleur onderhuids. De tatoeëerder in Luttelgeest, dat is Hans Dijkstra... voorzitter van de Bond voor Tatoeëerders. Hij vertrouwt erop dat dankzij die controles van de VWA... alle inkt die hij gebruikt veilig is. Wij werken met kleurstoffen die voldoen aan de waardewet. Wij halen alleen de kleuren bij de importeurs die de kleuren gekeurd zijn. En we halen niet van het internet af. Want wat is het risico daar? Ja, met, op het internet, ik weet niet waar je daarmee werkt. En tegenwoordig, uh, ja, uh, de mooiste kleuren kun je bestellen, fluoriseren, wat dan ook. Maar ja, dat zijn kleuren die niet gekeurd worden. Kijk, en dus die, die passeren niet de VWA. Kijk, en dan kunnen de kleuringen of de stoffen zitten wat niet mogen. En er zijn tatoeëerders in Nederland die dat wel gebruiken? Ik denk dat het probleem zich een puur in het illegale circuit. Je hebt ook bij die op een zolderkamertje of een huiskamertje tatoeëren. Wat daar voor een kleurstoffen worden gebruikt, daar heeft niemand enige controle over. Nee, niemand. Ook de VWA niet. Kijk, het blijft natuurlijk altijd een inbreuk op je lichaam, hè? een tatoeage. Je, je beschadigt je lichaam, dus er is altijd een risico bij. Benno Brugging van de VWA. Uh, als je een tatoeage laat zetten door erkende tatoeagebedrijven... waar dus toezicht van ons, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en van de GGD op is... dan zijn de risico's het kleinst. Klein, maar niet uitgesloten? zijn nooit helemaal uitgesloten. Dat valt mij, hè? Hoe voelt het nou? Nou, ik voel er <tus> normaal er er heel weinig van. Ging het niet? Op sommige plekken een klein beetje. Dat valt heel erg mee. Ja, dat valt best mee. Een tatoeage laten zetten. Thijs van der Wiel hoort u in een bijdrage. Meer over het gevaar van tatoeages vindt u op onze website. NOS.nl .no. She up and gave me the news It made me so sad us all. It took us all. Pushed apart the mountains and the tide. It took us all. She can't Belt ze. Crowded House was dat. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Jong Oranje heeft zwaar gelood voor het EK voetbal onder 21 jaar. Komende zomer zijn Spanje, Duitsland en Rusland de tegenstanders in de groep. Wonscoach Corpot had vooraf nog gezegd dat hij hoopte op een groep met anderen: Israël, Noorwegen en Rusland. Die is helemaal uitgekomen. Nee, maar goed, je kan er heel moeilijk over over doen. Het is natuurlijk een fantastische loting. Het is een geweldige tegenstanders. Ik, ik zie het dan ook wel positief, moet ik eerlijk zeggen. Je weet ook dat als vier bijna gelijkwaardige landen uh, in één pool zitten... dan weet je ook dat ze aan elkaar punten gaan bespelen... Dus dat is weer een andere kant van het verhaal. Verder denk ik dat wij ook heel sterk zijn. Uh, ik, ik heb van de Duitsers begrepen dat ze ook uh, niet zo blij zijn dat ze tegen ons spelen. Ook voor de Spanjaarden geldt dat. En dat geldt voor ons natuurlijk ook uh, ten opzichte van Duitsland en uh, Spanje. Maar ook Rusland. Ik ken Rusland natuurlijk ook wel een beetje. En dat is ook een land in opkomst. zeker met de jeugd. Nou, ze zijn dus bang voor elkaar. in München. De Duitse voetbal heeft zich nu al verzekerd van de titel Herbstmeister. De club gaat als koploper de winterstop in. We zijn in Duitsland dit jaar nog drie wedstrijden te spelen. Maar Bayern heeft nu al tien punten voorsprong op de nummer twee... En dat is Bayern Leverkusen. Radio 1, het NOS-journaal. En zo is het half zeven. Goedemorgen, Jan van der Putten. Goedemorgen. Griekenland kan beter uit de euro stappen. Dat is niet alleen voor het land zelf beter, maar ook voor andere eurolanden. Dat concludeert een onafhankelijke commissie... die in opdracht van de ChristenUnie onderzoek deed. Bij letselschadespecialist Drost heeft zich opnieuw iemand gemeld... die zegt onnodig te zijn geopereerd na een doorverwijzing door neuroloog Janssen Steur. Het is een vrouw die op het moment van de operatie 21 was. Eerder bleek dat 13 patiënten na een foute diagnose van Janssen Steur... mogelijk ten onrechte een hersenoperatie ondergingen. De televisieactie Sta op tegen kanker heeft bijna 40.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF-kankerbestrijding. In het programma waren optredens te zien en bekende Nederlanders vertelden hun ervaringen met kanker bij iemand in hun naaste omgeving. En het RIVM vindt dat er een onderzoek moet komen... naar giftige stoffen in tatoeage-inkt. Volgens het RIVM is er nooit onderzoek gedaan... naar de lange termijn-effecten van tatoeages. Uit Duitse onderzoek blijkt dat in bijna alle zwarte tatoeage-inkt... kankerverwekkende stoffen zitten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. De spits begint kampjes aan. Er staat maar één file nog. En dat is natuurlijk de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Avenhoorn en Weidebormer. Zeven kilometer.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 Nu met gratis toegang tot Gemeentemuseum Den Haag. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U naar het NOS Radio 1-journaal. Na ruim twee maanden moet het tentenkamp van asielzoekers in Amsterdam verdwijnen. Morgen wordt het op last van de rechter door de politie ontruimd. Tenminste, als er dan nog bewoners zijn. Want een groot deel zal waarschijnlijk vandaag al besluiten te vertrekken. Jeroen de Jager. Wat je ziet is dat de opwinding hier rond de notweg een beetje toeneemt. Want loopt hier een advocaat rond en volgens mij in informatie iemand van de gemeente. En die zijn per bewonersgroep, Eritreërs, Somaliërs, Saïrezen... zijn ze aan het bekijken wie nou hier weg wil... En dus gebruik wil maken van het aanbod van gemeente om een mate extra opvang te krijgen. En wie wil blijven tot vrijdag en zich dus gaat laten ontruimen en dan dus in vreemdelingenbewaring terechtkomt. Kortom, uh, de groepen zijn met elkaar aan het overleggen wat nu te doen, wat de beste keuze is. Stay. You stay here till Friday. Yeah. Yeah. Where are you from, in fact? Burundi. Congo. Congo, you gonna stay? Yeah. You're gaan gonna stay? Sudan, ja. Yeah. Okay. Yeah. En ze gaan allemaal blijven hier. Yeah. En dat betekent dus dat ze naar de gevangenis gaan. Street is my first home. Jail is my second home. Ik leef of op straat of in de gevangenis. Dat is hoe de situatie voor mij is hier in yeah. Nederland. Het is niet anders. Ja, voor zes jaar. Zes jaar nu al. Ja. Yeah, three times in jail. Ik open deze persconferentie in het kamp van Wij zijn hier. In om vijf uur is er een persconferentie bij het tentenkamp... waar de bewoners reageren op de uitspraak van de rechter... dat ze aanstaande vrijdag allemaal moeten vertrekken. Jo van der Spek is van Migrant to Migrant. Hij voert even het woord. Ongeveer honderd vluchtelingen die hier bijeen zijn om te demonstreren in het kamp... voelen zich genoodzaakt te blijven waar ze zijn. Ze zullen zich leidelijk verzetten in eventuele confrontatie met de politie en mogelijke detentie tegemoet zien. Dan ontstaat er verwarring, want er is tegelijkertijd hier ook aanwezig... een advocaat van alle tentenkampbewoners. En die advocaat komt met de volgende mededeling. Er is een substantieel aantal deel van de demonstranten... dat heeft besloten om het aanbod van de gemeente wel te accepteren. En hoeveel zijn er dat? Wat is substantieel? We gaan niet verder dan substantieel, want het wordt nog gecheckt... met voornamen op andere lijsten voorkomen, et cetera. Zij gaan gebruik maken van het aanbod van die tien gemeenten? Ja, dat klopt. Om een maand lang gebruik te maken van opvang... om bij te komen wat dan genoemd wordt bedbrood en bad. Dat is juist. En hier staat een groepje Eritrese, Ethiopische vrouwen bij elkaar... ook te praten, wat gaan ze doen. En daar staat ook een Nederlandse vrouw bij van een vrouwenorganisatie. En even van haar horen wat hun idee is. Ze zijn er aan het overleggen over de verschillende mogelijkheden... Of ze nou zich laten ontruimen en in vreemdelingen detentie nee, komen? Nee, ik, ik geloof niet dat, iedereen, dat uh, zij uh, gaan wachten tot vrijdag. Dat niet. Zij gaan niet wachten tot vrijdag? Nee, dat denk ik dat. niet. Deze vrouwen niet. En zij gaan dus wellicht gebruik maken van uh, gemeentelijke opvang. Dat is een van de dingen waar het over gaat. Want wat zijn de andere opties dan? Nou, misschien opvang ergens anders. Gaan jullie ze opvang bieden? Ik kan er op dit moment niet meer over zeggen. Ja, nou ja, de manier waarop u kijkt, doet vermoeden dat u dat gaat doen. En ook dit zwijgen. Dit is niet het einde voor ons Somaliërs. Ik ben niet over de andere groep, ik ben de Somaliën. Alle Somaliërs doen in ieder geval mee. Ga uh, gaan naar de dakloze opvang en hoor je nu net ook dat alle Soedanezen mee gaan doen. Wordt de vraag: wie blijven er hier nog over? Er is een klein tentje waar wat uh, jongens zitten. Er wordt wat muziek gespeeld. Even binnenkijken. How are you? Fine, thank you. Are you going to stay or you go? We, we stay. Okay. You stay? Yeah. You are from? We are different countries here. Different countries? Okay, and you all going to stay? Yeah. yeah. No father, no sister, no mother, no family here. And mother, father, sister here. Hier in dat tentje zitten een paar jongens uit Sierra Leone, Ivorkus, verschillende landen. Zij gaan in ieder geval blijven, zeggen ze. Dan nemen ze de gevangenis op de koop toe. En ze zeggen dan een beetje met een grapje bij... ja, de regering is onze familie, we hebben verder niemand. Dus uh, dan maar de gevangenis in. Ja, maar... Goed luck. Ja, thank you very much. Thank you. Ja, thank you. Straks na acht uur hoort u meer over de notweg in Amsterdam. Of de mensen inderdaad vertrekken naar de noodopvang. Ons beslaggever Josephine Trehi is daar dan. Dan Suriname. Het zou goed zijn als Nederland de geheime archieven uit de jaren tachtig over Suriname openbaar maakt. Dat zegt Europarlementariër Louis Michel. Michel is op dit moment in Paramaribo als medevoorzitter van de EU-ACP-top. We hebben we het eerder over gehad in het Radio 1 Journaal. Een bijeenkomst van Europa met 79 bevriende ontwikkelingslanden. Harmen Boerboom is er ook bij. Afgelopen weekend was het Ria Ome van de Europese Volkspartij... die pleitte voor herstel van de dialoog tussen Nederland en Suriname. Gisteren deed haar partijgenoot Galer... daar in het bijzijn van de bijna 600 aanwezigen uit 100 landen... nog een schepje bovenop. Ik hoop dat aan beide zijden, Suriname en Nederland... diegenen die de dialoog weer op gang kunnen brengen... het initiatief zullen nemen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de opening van de archieven uit de jaren 80... als een positief gebaar vanuit Nederland zou kunnen worden gezien. De archieven over het Suriname van de jaren 80 van de vorige eeuw. Ze zijn door Nederland tot het jaar 2060 als geheim bestempeld. En dat vinden veel politici in Nederland en in Suriname jammer. Er gaan al decennia lang geruchten dat Nederland in 1980... bij de staatsgreep van Desi Boutersen was betrokken. En dat het junglecommando van Runny Brunswijk door Nederland werd gesteund. En dat er door Den Haag invasies in Suriname zijn voorbereid. Juist op die vragen zouden de archieven antwoord kunnen geven. Maar niemand mag ze zien, vindt Den Haag. Louis Michel denkt dat het vrijgeven van de archieven inderdaad een goede stap van Nederland zou zijn. Ja, dat is een goede voorstel. Wij hebben dat gedaan in Congo, we hebben dat ook gedaan in Rwanda en in Burundi. En we werken nog, daar nog altijd uh, uh, over uh, in België. En ik geloof dat dat veel helpt. Je moet eigenlijk uh, die dingen plat strijken op een zeker ogenblik. En dat helpt veel, want ja, uh, ik, zeg, ik zie dat uh, met Congo, ik zie dat met Rwanda. Uh, dat heeft veel geholpen voor de Belgen. Want wij hebben eigenlijk toegegeven dat wij het niet zo goed altijd hebben gedaan... Dat heeft veel, veel geholpen. Niet alleen, niet alleen in de relatie tussen Rwanda en België... ...maar ook in de relatie tussen de Rwandese zelf. Want zij hadden eigenlijk een pretext om te zeggen... ...kijk, onze binnenlandse ruzies... ...dat is niet, altijd, is niet alleen te mijden... Aan, aan ons. Dat er, er waren ook externe uh, invloeden die daarin gespeeld hebben. En dat, en dat heeft veel geholpen. Verleden reinigen? Ja, natuurlijk. Hè. En ik vind dat helemaal normaal. We zijn nu in een moderne tijdperk. We zijn ook historisch op een breekpunt. De wereld uh, is helemaal anders vandaag. En ik geloof dat de mensen zijn daar staan daar open voor. Hier. Bij het herstel van de dialoog tussen Suriname en Nederland... kan Europa, volgens Louis Michel, een diplomatieke en bemiddelende rol spelen... Volgens hem kan dat helpen om emoties over het koloniale verleden te voorkomen. Michel denkt dat het houden van de EU-top in Paramaribo... een belangrijke stap kan zijn in het herstel van het vertrouwen tussen Suriname en Europa. Want over Suriname bestonden onder de Europarlementariërs veel verkeerde ideeën. Veel van de parlementsleden... Europese parlementsleden die hadden een, een helemaal een gans verkeerd opinie ze, hebben, ze zijn hier gekomen ze hebben gezien dat het eigenlijk een land is waar er veel orde is, een land is die economisch bloeit en uh, dat de mensen ook nogal gelukkig lijken te zijn, dus het zijn allemaal, allemaal eigenlijk valse uh, beelden die, die in zekere zin recht werden gezet en dat is toch wel uh, een stap vooruit, wel alles in alles uh, is het imago van dit, de, deze gebeurtenis zeer positief opgekomen. Vindt u dat Nederland heeft bijgedragen aan dat verkeerde imago van Suriname? Nee, ik, heb, ik ben hier niet om, uh, om eigenlijk een, een uh, veroordeling uit te geven. Uh, wat, wat Nederland betreft, in de toestand van, van uh, Nederland of van België... of van Frankrijk in andere koloniën, dat is altijd moeilijk. Want, want je bent onmiddellijk in misverstanden. Men onmiddellijk in, uh, in een gevoelige positie. Maar op een zeker ogenblik, dat geloof ik... Uh, moet je de stap zetten en toegeven... dat er soms in de, in de geschiedenis... wel uh, ja, misverstanden, uh, vergissingen, uh, fouten uh, worden begaan. Je moet dat toegeven. En dat zou nu moeten gebeuren? Ah, ik hoop het... <laughs> Belgische oud-minister en oud-eurocommissaris Louis Michel. Continent Harmen Boerboom sprak met hem in Paramaribo. Zo dadelijk. Groen links is niet groen en niet links. Dat zeggen leden en kiezers. Een trieste constatering voor de partij. Straks een gesprek met partijleider Bram van Ooyek daarover. Eerst de verkeersinformatie. Dennis mooi bij de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Is dat druk? Valt het mee? Het valt op dit moment nog uh, aar, wel, wel aan mee. Ja. Op, ja. Uh, op de A7 vanuit naar Zaandam dan loopt het vast bij Purmerend. Tussen Avenhoorn en Weide Wormer in totaal 6 kilometer. En bij Rotterdam viel op de A15 richting Europoort. Eerst bij Shadows 2 kilometer. En een stukje Verderop, tussen Hoogvliet en spijkenissen staat ook weer 2 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nou, donderdagochtend is altijd een relatief drukke spits. En dat verwachten we nu dus ook. Dus mm -hmm. wat dat betreft zal het volgens het boekje gaan. Rond half negen staat er ongeveer 200 kilometer file. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Lara Rensen. Zeggen we ja of nee tegen het EPD, Mark Robin Visser? Die vragen jij vandaag weer ja. te beantwoorden, hè? Dat is natuurlijk uh, de speurtocht van vanochtend. Wordt het ja of nee? Uh, ik ben, zoals ik vanochtend al zei, uh, op het zogenaamde spoedplein in Nijmegen... en zojuist is gearriveerd Herman Levelink, huisarts. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u nou de hele nacht op geweest of uh, komt u... Nee, ik kom nu vers aan, gelukkig zit U bent een dus vers. Andere mensen hebben hier de hele nacht gewaakt. Ja, ik kijk eventjes hier. Bij de receptie zitten natuurlijk een paar mensen. We lopen eventjes naar de receptie. Uh... Oh, er is hier eventjes niemand, want ik wil even weten... Goedemorgen. Hoe was de nacht? Goed. Zijn jullie druk geweest? Redelijk. Hoeveel mensen komen er nou zo in een nacht hier op zo'n spoedpost? Dat uh, varieert heel erg. Ja, maar ik, hoeveel zijn er vannacht geweest? Um... Oh, dat is nog een moeilijke vraag, denk ik, op de vroege morgen. Ja, precies. Ja. Dat is een moeilijke ja. vraag. Een stuk of tien, tien twintig, nee, honderd? Ik denk, ik denk dus uh, uh, tien, tien, ja. tien, vijftien. Met visite's meegerekend. En hebben die mensen dan allemaal een, een, een, een, een elektronisch patiëntendossier, meneer Leveling? Uh, ongeveer 80 procent op dit moment. 80 procent. Want hier in deze regio, samen met Twente, wordt al met zo'n dossier gewerkt, hè? Ja. Wij werken hier en met een dossier wat binnenkomt via het landelijke netwerk, maar we hebben ook nog een regionaal netwerk. Dus als het één niet werkt of ja. mensen zijn bij het één niet aangemeld, dan loopt het via de andere route. Ja. En als er nou s'nachts zo'n spoedpatiënt komt, hè, of die belt... Ziet u dan meteen of hij zo'n dossier heeft of niet? Um, als ik zijn geboortedatum heb ingevoerd... Um, dan hebben wij op een gegeven moment een plusje in het scherm. Als wij ja. het plusje aanklikken, dan krijgen we inderdaad het, het patiëntendossier. Dan krijg je het patiëntendossier. En daar kunnen we dan in één oogopslag alles zien... wat die patiënt in zijn hele leven heeft meegemaakt? Dan zien we maar een heel klein beetje. Dan oh. zien, zien we een lijstje met diagnoses van dingen die, van die die patiënt heeft. En we zien een lijstje met medicatie die die patiënt heeft. En als we doorklikken zien we nog een stuk of vijf contacten... of de dingen van de laatste vier maanden die de huisarts heeft opgeschreven. Dus geen dingen van jaren geleden? Nee, alleen maar zeer recente dingen. En nog dingen waarvan de, de patiënt met de dokter heeft afgesproken... dat die door kunnen. Want iemand kan Juist. ook nog bij de dokter zeggen van dat ik overspannen ben geweest. Dat wil ik eigenlijk liever niet dat ze dat zien. Juist. Dat kan je dus als patiënt zelf ook aangeven? Ja, kan je zelf aangeven bij je huisarts. Kijk, dat is dan toch wel weer, uh, wel weer interessant. Meneer Levelink... U bent voor het EPD, hè? Ja, ik ben voor het EPD. U zegt geen nee tegen het elektronisch patiëntendossier. Ik zeg zeker geen nee <laughs> tegen niet. Nee, nee, zelfs, zelfs als, uh, als persoon niet, terwijl iedereen me hier kent... zou ik zeggen van, uh, ja. ik zeg gewoon ja, want ik weet dat het veilig is. Goed, wij praten straks na zeven en verder. Uh, en u gaat mij verder helpen met mijn speurtocht naar een antwoord op de vraag: wordt het ja of nee tegen het EPD? Tot straks. Heeft u een koffie hier trouwens? Ja? Doe ja koffie Heerlijk, ja. Hallo, ik ben Mark van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 feeling to go away Please don't go away Please don't go How it's supposed to be. It's upside Down was dat van Jack Johnson. Zat ik er zomaar doorheen. Foei. Tien minuten voor zeven. Nu luister naar het NOS Radio 1 journaal. Ze vinden je niet links meer en ook niet groen genoeg. Nou, als leders en kiezers dat over je zeggen... dan heb je toch een probleem als partij. Zeker als je groen-links heet. De verkorte WW-duur en versoepeling van het ontslagrecht. Is, is dat links?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 Voor beide geldt, voor het groene verhaal en voor het linkse verhaal geldt... we zullen met ons programma beter moeten aansluiten bij wat mensen bezighoudt. Gebeurt... Dus wat gaat er veranderen? Er gebeurt ontzettend veel in de samenleving wat positief is. Hè, als je het hebt over groen, heel veel mensen zijn bezig met groen in de buurt... met zonnepanelen, zal ik een elektrische auto kopen of niet? Als ik in de supermarkt loop, koop ik wel of niet duurzame producten? Maar dat doen mensen bij GroenLinks, maar ook bij D66 en de Partij voor de Dieren... die zijn allemaal op die manier bezig. Zeker. Wat gaat er dan bij GroenLinks anders om die teleurstelling... bij kiezers en leden weg te nemen? Wij hebben een veel verdergaand milieuprogramma dan andere partijen. Wij zullen dat programma van zijn abstractie moeten ondoen en laten, moeten laten zien wat het voor gewone mensen betekent... maar ook wat mensen kunnen doen om een, een groener Nederland dichterbij te brengen. En als ze daarbij de steun van de politiek nodig hebben... zullen wij klaar moeten staan om die steun te geven... Met ingang van? Uh, met ingang van uh, vandaag. Kijk eens aan. Van Ooyik schrijft vandaag aan alle leden van GroenLinks... dat hij de plannen voor het verkorten van de WW-duur... en de versoepeling van het ontslagrecht niet zal steunen. Dat moet een bijdrage van Hans Andringa. Het NOS Radio 1-journaal, de Ochtendkrant. En bij me, Katrien Straatman. Goedemorgen. Goedemorgen. Weer een medische misser van het ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. Het AD schrijft over de 57-jarige Maarten Fuik... die een groot deel van zijn kerngezonde longen mist na een verkeerde diagnose. Volgens het ziekenhuis had Fuik longkanker... en moesten er twee tumoren worden verwijderd. Na de operatie, die in het Maastadziekenhuis in Rotterdam werd uitgevoerd... bleek dat helemaal niet waar te zijn. Het ruwaard van ziekenhuis reageerde volgens Fuik met de woorden... U moet blij zijn dat u geen kanker heeft. Vaak als een advocaat bereiden volgens het AD een schadeclaim voor... van ettelijke tonnen. Het ziekenhuis wil niet op individuele dossiers reageren. De bezuiniging van een miljard euro per jaar op ontwikkelingshulp... die het kabinet heeft aangekondigd voor 2017... gaat in de praktijk maar 200 miljoen euro opleveren. Dat komt doordat tot 2017 de uitgaven blijven stijgen, schrijft de Volkskrant. Dat komt weer doordat ontwikkelingshulp is gekoppeld aan het bruto binnenlands product. Dat blijft stijgen, dus de uitgaven ook. De Volkskrant legt uit dat dit blijkt uit berekeningen van de PVV... die volgens het Centraal Planbureau correct zijn uitgevoerd. Het is niet meer mogelijk om het eigen risico in de zorg te omzeilen. Dat concludeert de Telegraaf, nu verzekeringsmaatschappij ASR... zich al na één dag heeft teruggetrokken uit Zorgeloos. Het nieuwe label waar mensen een polis zonder eigen risico af konden sluiten. ASR zegt bang te zijn voor reputatieschade. De telegraaf heeft goed ingewoerde bronnen die beweren dat de staat, als aandeelhouder van ASEER, druk op de verzekeraar heeft uitgeoefend. Maar beide partijen ontkennen dat. De directie van Zorgeloos is erg teleurgesteld. Mensen die hun nieuwe polis al hadden afgesloten krijgen hem nog wel, maar nieuwe klanten komen er niet meer bij. Trouw schrijft over een raadsel in het onderzoek naar zwarte gaten. Een groep sterrenkundigen heeft wellicht het grootste zwarte gat ooit ontdekt... in een sterrenstelsel op 220 miljoen lichtjaren afstand. Ieder sterrenstelsel heeft zo'n uh, zwart gat. Maar normaal gesproken is de massa daarvan maar een duizendste deel van het hele stelsel. In dit geval is het veel groter, een zevende deel maar liefst. En dat kunnen wetenschappers niet verklaren, staat in Trouw. De Nederlandse mededingingsautoriteit onderzoekt of de NS zijn machtspositie misbruikt, dat schrijft Spits. Reizigers kunnen binnenkort op het traject tussen Amsterdam en België alleen nog maar reizen met de snelle Vira in plaats van met de gewone Benelux-trein. Nou, de Vira is duurder, rijdt minder vaak en is niet toegankelijk met abonnementen. Begin deze maand al heeft de NMA bij de NS informatie over het traject opgevraagd. Het onderzoek is nog in de startfase, zegt een NMA-woordvoerder in Spits. Het AD schrijft over het Urker-visserschip UK 167. Tot voor kort probeerde dat zoveel mogelijk tong en school binnen te halen. Maar vanaf begin volgend jaar wordt het ingezet... voor de vangst van Somalische piraten. Hmm, Oké, okay. een Russisch particulier, beveiligingsbedrijf... heeft de kotter overgenomen van de urker Kramer. Dat gaat uh, ombouwen tot een bewapend beveiligingsschip. De broers overwegen zelf uh, aan te monsteren, zeggen ze in het AD... hoewel ze geen idee hebben wat voor soort mensen die piraten zijn... Dus, mm -hmm. dankjewel, Katrien. Ja. Voor het meelezen van het krantenoverzicht... zo dadelijk um, na het bulletin van 7 uur... wat te doen met de Grieken? Nou, gewoon uit de euro. Dat zegt de ChristenUnie. Partijleider Arie Slob hoort u zo.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 Vanavond om 5 voor 8 bij RKK op Nederland 2. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Dit is Radio 1.